Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Staatssecretaris Frans Wekers vindt dat de verschillende diensten... de Bulgaarse fraudezaak adequaat hebben opgepakt. Dat schrijft hij in een brief van de Tweede Kamer. De VVDR vindt wel dat het beter was geweest als een rapport over toeslagenfraude naar het ministerie van Financiën was gestuurd. In de brief herhaalt Wekers ook dat hij pas vlak voor de uitzending van Brandpunt op 21 april op de hoogte is gesteld van de fraudezaak. Dat had hij al eerder in de Kamer gezegd, maar volgens de ambtenaren van de Belastingdienst jokte Wekers. De Tweede Kamer vroeg hem toen om een feitenrelaas. Dat heeft hij vannacht naar de Kamer gestuurd. De Portugese regering heeft nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Zo wil de regering de banen van 30.000 ambtenaren schrappen, de pensioenleeftijd van ambtenaren verhogen van 65 naar 66 jaar en een werkweek verlengen van 35 naar 40 uur. De bezuinigingen gaan volgend jaar in en moeten Portugal in drie jaar bijna 4,8 miljard euro opbrengen. De regering hoopt daarmee te voorkomen dat er, net als in 2011... een Europese kapitaalinjectie nodig is om het land overeind te houden. Volgens premier Passos Coelho is er geen keuze. Niet bezuinigen zou volgens hem betekenen dat Portugal uit de euro moet stappen. En dat zou katastrofale gevolgen hebben. In China zijn 64 mensen opgepakt die het vlees van ratten en nertsen verkochten als lamsvlees... Ze zouden het vlees hebben bewerkt zodat het zoveel mogelijk op lamsvlees leek. Ze verkochten het via markten in en om Shanghai. De verdachten werden opgespoord in een groot onderzoek naar misstanden in de Chinese voedingssector. In totaal onderzocht de politie meer dan 380 zaken. Er werden bij elkaar ruim 900 betrokkenen gearresteerd. In China waren de afgelopen jaren verschillende voedselschandalen. Het weer, vannacht de opklaringen en droog. Het kan nevelig worden, het koelt af naar 6 of 7 graden. Overdag wolkenvelden en smiddags misschien een enkele bui. Maar ook van tijd tot tijd zon, het wordt 13 tot 17 graden. Morgenavond meer opklaringen. Op zondag 5 mei geregeld zon en droog. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WPRO Woord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 Ook wel een beetje door deze eeuw, hoor. We beginnen met Theo Sontrop. Hij vierde op 2 mei, dat was afgelopen donderdag, zijn 82e verjaardag. De dichter en uitgever werkte studerend in Utrecht... enige tijd als redacteur bij het Amsterdamse studentenblad Propria Curis. En hij debuteerde in 1963 als dichter met de bundel Langzaam Kromgroeien... die hem direct erkenning bracht... Hij was van 1972 tot 1991 directeur van Uitgeverij De Arbeiderspers. En hij had een column in het satirische VPRO-radioprogramma Borraad. In een aflevering van Grondleggers uit 1992 is hij te gast... en daar vertelt hij over zijn werk en leven. Het programma is geïllustreerd met historische fragmenten. Het komt vaker voor dat een uitgever zijn entree maakt in de literatuur als schrijver of dichter. Theo Sontrop is er een sprekend voorbeeld van. Begin jaren 60 begonnen als dichter. Hij debuteerde met de bundel Langzaam Kromgroeien. Ontwikkelde hij zich nadien vooral als uitgever. Sontrop werkte eerst voor Nijgen van Ditmar. Vervolgens als redacteur bij Meulenhof. En tot voor kort als directeur van Arbeiderspers. Editorial manager, zo zou je die laatste functie het best kunnen omschrijven. Iemand die contacten onderhoudt met auteurs en de oplagen van de eerste editie vaststelt. Wij geven regelmatig boeken uit waarvan we denken... dat zal niet goed lopen, zei Sontrop in 1980 in een interview. Voor ieder behoorlijk literair fonds ligt het percentage van minder verkochte boeken... intussen ongeveer tussen de 30 en 40 procent... De succesvolle auteurs subsidieerden dus als het ware de schrijvers met een matige verkoop. Sontrop herinnert zich in dit verband hoe de schrijver Jacques Vermin Vogelaar zich ooit bij Meulenhof beklaagde dat hij toch met zulke minkukkels in hetzelfde fonds zat. Nu waren X en Y inderdaad geen schrijvers aan wie over honderd jaar een pagina in de literatuurgeschiedenis zal worden gewijd, al dus Sontrop. Maar het waren wel schrijvers met een ongelooflijk hoge verkoop. En hij vervolgde dan is het toch paradoxaal dat die moeilijk leesbare auteurs als Vogelaar... komen klagen dat ze met die knoeien in één fond zitten. Sontrop is geboren en getogen in Utrecht en werd onderwezen door de Pater Jezuiten. Op school raakte hij al bevriend met Jacques Boersma... die later onder de naam Alain Teister enige bekendheid genoot als schilder en dichter. Later raakte de toen nog jonge dichter Sontrop verzeild... in een vriendenclub van studenten en kunstenaars onder wie dichter Jan Emmens en de latere Elsevier-tycoon Pierre Vinken. Utrecht was in die dagen een stad waar het surrealisme goed gedijde. De eerste publicaties van de vijftigers, tijdschriften als Blurp en Braak... gingen er dan ook grif van de hand. De eerste vraag die Henk Hofland en Tom Roduin... voor de inmiddels 61-jarige zondrop in Petto hadden, luidde intussen. Welke literaire beroemdheden woonden er in die naoorlogse jaren ook alweer in Utrecht... Jan Engelman die woonde er op, de, op Witte Vrouwen. En wij kwamen wel op Kunstliefde, eh, Ernst Veilbrief, die, die eh, woonde in Utrecht. Dat was iemand die ging te, tegen Cobra, Dat was een wonderkind van 18. Eh, we kwamen bij, bij Moesman over de vloer, die toen bezig was een groot boek te maken... waarin hij allerlei, eh, ongeveer zoals emblemata... Allerlei dieren zou gaan afbeelden. En waarvoor Jacques en ik de kwartreinen zouden schrijven. En ik herinner nog dat Moesma, Moesman, die een heel mooi Utrecht sprak. En dan aan het eind, jongens, dan doen we het Laam Gods. Krijgt hij zo'n vansje in zijn hand, weet je wel. En dat boek is er nooit gekomen. Het Laam Gods, dat zou aan het eind gekomen zijn. Dat werd het sluitstuk. Doen we een vansje met zijn boodschap, weet je wel. Ja. Maar toen uh, in Utrecht uh, drong dat ook door, de, de, de, de libertinage was opgericht, dat is duidelijk. Uh, en dat was ook als reactie op podium. Maar ja. nou, is... Braak en Blurp, dat werd verkocht bij, uh, bij Broezen bij op de Nachtigelstraat. dat werd door ons ook onmiddellijk gekocht. Dat lag daar ik denk vijf, zes exemplaren, en uh, wij kochten dat. We begrepen er eerlijk gezegd aanvankelijk geen barst van. We vonden dat raar, er werd ingeklad en raar getekend. En wat was dat nou helemaal voor poëzie? Maar we hadden toch vaaglijk in de gaten, het ging om wat. En, vergeet niet, de in de der geesten vond al plaats... Die in dezelfde tijd verschenen in Elsevier, die infecte stukken van Bertens Aafjes waar de arme Bertus zich nooit meer van hersteld heeft, de poëzie van het schuifgat. Ja. En waarin hij immers beweerde dat nu de SS de Nederlandse letteren kwam binnengemarcheerd. Nou, daar waren we het manifest mee oneens. Want dat Bertus toch een beetje een faux was, dat was ons wel duidelijk. Dat wisten we. Ja. Ja, die voetreis naar Rome, dat vonden wij toch eigenlijk een grote Roomse versierde scheet. Ja. Maar wanneer ik me afvraag, de, de vijftigers verschenen als een absoluut uh, nieuwe beweging. Hm? Het gedicht van Rudy Kausbroek in het eerste nummer van Braak... waarin hij meldt dat hij genoeg heeft om uh, overal het volle... clean shaven gezicht van Ter Braak achter te zien. En dan het gedicht van uh, Lucibert verdediging van de vijftigers. Tegen uw muren zwellen wij met het rapalje tot een blaas... Een zware zak van lachen, krampen, gillen en geraas. Uw hemel wordt met onze zwerende ervaring overladen. Dat is natuurlijk een oorlogsverklaring. Ja, huh. en dat en... was een hele, een hele timely oorlogsverklaring. Want men zat op die oorlog te wachten. En het was ook allemaal een beetje doodgebloed. Zo'n tijdschrift als het woord en wat er allemaal was. dat begon een soort Tibetaanse gebedsmolen te worden. En men begon een beetje genoeg te krijgen van, van Gerard de Brabander en van, en, van, en van Van Hatem. Het was, wel, het was op. Maar er de, moest de, ook wat gebeuren natuurlijk. Wat ik me altijd afvraag... wortelt dat, zoals we dan zeggen, in de maatschappij? Of is het meer een vormkwestie? Nee, ik denk dat het in de maatschappij wortelt. Alle grote bewegingen waren Nederland toch totaal ontgaan. Er was toch nooit wat gebeurd? 1418. Ik bedoel, het merkwaardige is dat het voor een deel... Wel juist aansloeg, want Utrecht had toch een beetje een excentrieke positie in zo'n provinciestad als Utrecht. De enige stad waar lang voor de oorlog het dadaïsme ooit voet aan de grond gekregen had en het surrealisme. Ook omdat het natuurlijk zo'n onheimische stad is. Het is een, een, een, een vreemde, rare, een beetje wegrottende stad met, met, met gore grachtjes, Waar als je er s'avonds op een brug stond te kijken en dan kwamen er bellen boven, die gasbellen, omdat de riolen nog op de grachten loosden. Het was een beetje een vieze stad met gore zwanen. En daar gebeurden vreemde dingen. Er zat zo'n schilder als Moesman, Pijker Koch, die zat daar. Je had nu volkomen vergeten schilder, schilder Poussiat, die maakte hele gruwelijke schilderijtjes. En dat gebeurde daar allemaal. Wij voelen ons daar wel prettig. Begin jaren zestig kwam Theo Sondrop te wonen... op het buiten Jachtlust bij Blarikum... waar de dichteres Fritsie ten Harmse van de Beek resideerde. Ze ontvingen vaak schrijvers en dichters. Gerard Reven en Remco Kampert bijvoorbeeld... Schrijvers en dichters die zich later tot beroemdheden zouden ontwikkelen. Op Jachtlust is Nederlandse literatuurgeschiedenis geschreven. Het is niet overdreven om dat zo te stellen. Literatuurgeschiedenis, niet in het minst dankzij Gerard Reven... die in zijn vroege werk enkele hilarische passages... over het wilde leven op het buiten schreef. Niet alleen de literatuur, maar ook en misschien wel vooral de drank... speelde er een belangrijke rol omdat die combinatie tot enkele traumatische ervaringen heeft geleid... wil Sontrop over deze beroemde ontmoetingsplaats eigenlijk niet veel kwijt. Behalve dan, na veel doorvragen, een paar anekdotes. Een anekdote bijvoorbeeld over de verrassende intrede... van Fritsi ten Harmsen van der Beek in de Nederlandse literatuur. Fritsje begon net in die tijd te publiceren... Er verschenen toen, dacht, ik dacht dat het in die tijd was... drie of vier gedichten van haar in eh, Tirade. Zij kreeg daar onmiddellijk de poëzieprijs van de stad Amsterdam voor. En onmiddellijk kwamen ook de boze tongen en in het geweer. Die zeiden die gedichten waren helemaal niet van haar. Die waren van Remco... Eh, VH-winkels, die toen in Nijmegen zat... die heeft in het Nijmeegse universiteitblad in de Vox Carolina geschreven... dat ze van mij waren. Nou, dat was alleen maar een absurde veronderstelling. En, eh, want, want dat kon helemaal niet. Er werd plotseling iemand in de, liter in de literatuur Die en het was een uniek feit, op in een tijdschrift gepubliceerde gedichten... de poëzieprijs van de stad Amsterdam kreeg. Dat, dat was heel uniek. En ze waren van haar. Natuurlijk waren ze van ja. haar, uiteraard. Bewaar je het stilzwijgen over jachtlust omdat je daar zelf je herinneringen ooit nog eens over op papier wil zetten? Of is het een ja, ja, ook omdat er toch een, een aantal uitermate traumatische dingen gebeurd zijn. die niets met fritie te maken hadden, overigens. Of maar zeer zijdelings. Waarvan ik denk: ach, het is maar beter dat stille dingen stil blijven. Wat mij betreft. En, uh, maar, maar, maar hoe, hoe, hoe, hoe kwamen ze er terecht in, in jachtlust? Dat dat... Fritsi had met haar broer, met Heintje, gewoond in het ouderlijk huis. En dat hebben ze op een bepaald moment gelden gemaakt. En eh, toen kwam Fritsi met iemand, reed over, die kwam over de Blaarik om tollaan te rijden. En daar stond jachtlust leeg. Oh ja. En jachtlust, daar, dat werd alleen door de dorpsjeugd benaderd, want daar spookte het. En de jachtlus is een pand dat is een gebouwd in ongeveer 1820... met een merkwaardige voorgeschiedenis. Uh, er heeft ooit een keer, voor, lang, lang, lang voor de oorlog... een zakkenfabrikant gezeten. En die had een gigantische wijnkelder. En toen hij onverwacht terugkwam van zijn vakantie... dus zonder de stucadoors, in zijn avondkleding... waarvan hij verschillende stellen had... op de trap leren de plafonds de stukadoren. En, en zo dronken als een Malut. En onder het zingen van uh, liederlijke gezangen. En het was een raar pand. Er was altijd wat mis met dat huis. Er was ook iets mis geweest. Maar goed, het is een, een huis geweest. jarenlang. waar Nederlandse auteurs en dichters. Uh, retraite ja. hielden. Ja. Uh, ja. Robert Lowell, die kwam er met regelmaat met, uh, met Judith Hersberg. En ik denk dat ik een avond rustig zat te lezen beneden. En dat uh, Frits ging naar beneden kon zeggen, Jij houdt toch zo van het werk van Lowell? Nou, hij hey, is er nu. Ik, zeg van, hey, maar ik heb zijn boeken erop op de plank. Ik had er geen zin in. Ik bedoel, een, een, een, een, er is een, een Amerikaanse dichter... die je uh, op de rand van admireert. En die is dan een, een keer over de vloer en dan ga je daar... Nee. Maar zij was duidelijk de bindende factor van het geheel. Natuurlijk. En, en, uh, die kwam en die kwam en die bracht die mee en die bracht die mee. En... Uh, het was inderdaad een zoete inval. Het werd wel op prijs gesteld als men, men zijn victuarië meebracht. Want eh, niemand was rijk. Wat mij opvalt, dat is dat in alle verhalen die je hoort... Eh, over de Nederlandse literatuur en vooral de petit histoire tussen eh, 1945... en ongeveer eh, het midden van de jaren 70, schat ik... dat de drank een veel grotere rol speelt dan tegenwoordig. Ja, ik, ik kan me niet herinneren dat daar nou met veel entrain stikjes rondgingen of zo. Er maar... kwam wel eens een keer een of andere halfzachte figuur met een indianenband... die dan aankwam lopen en die, ja, die rookte dan wel eens wat. Maar je kan maar... je ook niet herinneren dat de fles sinaasappelsap rondging? Ja, die was er wel. Maar dat was meer tegen het, het dempen van de meest afgrijzelijke katers... Want als er whisky gedronken werd, dan werd het, was het gold top. Dus het was echt het ergste van het ergste voor de firma Bols. En een echte fles een, een Johnny Walker, nou dan, nou, nou, nou. Dat was eigenlijk alsof je in Eldorado mocht logeren. En, en, en er was een, in de tijd een wijnsoort. Je had dat bonte paard in, in Laren. En die, die voerde een fles wijn van F1, gulden negentig, zoals Fritsi zei. En die heette Claude Clochard. Die door ons uiteraard klos de genoemd werd. negentig. <lacht> en daar kreeg je me toch katers van. Maar goed, om even de, op de vraag van Henk door te gaan. Heb je daar een verklaring voor? Dat inderdaad, het heeft ook slachtoffers opgeleverd, die drank. Nou, nog, zeker maar. Net als bij het verkeer. En, en, en, ja, het was goedkoop. Drank was goedkoop. En, en, en, maar niet drinken was nog goedkoper. Ja, god, je bent jong en je wil niks. Ik heb met Gerard Reven, die kwam op bezoek, die had toen een bromfiets. En achterop had hij zijn vriend. Dat was een, een jongen van de Indonesische afkomst door Gerard, dus de Blauwe genoemd. En eh, die jongen had dan zo'n zo zo houten krat, die had toen nog geen plastic krat op schoot. En die was al vrij snel leeg. En eh, waarop Gerard de Blauwe dus naar het dorp stuurt om daar nieuwe krat te halen. En ja, god, iedereen kent dat verhaal, dat toen was ook die krat die was leeg. En Peter Vos, die was er toen ook. En eh, iedereen begon door het huis te dwalen om te kijken of er nog een glas stond. En nu had het huis een aantal balkons. En op een van die balkons, daar stond op een trapje naast mij, daar stond nog een, daar stond nog een glas. Daar zat nog een beetje in, niet veel. Ik denk twee slokjes. En Gerard die kwam de keuken uit en die haalt op de... Toen bedrijf gebruikelijke wijze bij hem zijn lid uit zijn broek... en die plast dat glas vol en zet dat weer op het balkon... en maakt mij, naar mij het gebaar met de vinger op de lippen van niets zeggen. Dus ik zat op de leuning van het balkon en ik schudde van ik zal niets zeggen. Daar komt op een bepaald moment Fritsi met Peter het balkontrapje af... en Fritsi zegt, daar staat nog een glas. En Fritsi neemt dat glas en neemt een ferme slok... en geeft dat met een vies gezicht aan Peter. En die zegt, Peter zegt, maar dat is pis. Rob Gerard uit de keuken komt en zegt, is dat pis? En die pakt zijn eigen glas en drinkt het ad fundum leeg in één keer. Dan moet je toch van jezelf houden. Hoe zei Sontrobert? De drank eist veel slachtoffers, net als het verkeer. Van Gerard Reven, de hoofdpersoon uit het zojuist door Sontroop... vertelde verhaal, terhalve het gedicht. Veilig verkeer. Mevrouw Van Latem uit de Boslaan heeft in haar automobiel... Een plakette van onze lieve vrouw van altijd durende bijstand. U zult het gek vinden, zegt ze. Maar ik ben al ik weet niet hoeveel malen door het oog van een naald gekropen. Ik vind het helemaal niet gek. Gisteren heeft ze, voor alle zekerheid, een automobiel gekocht met automatische transmissie. De drank. Het lijkt wel of die na de oorlog in het literaire leven... heviger vloeide dan ooit. Wel beschouwt nog een wonder dat er zoveel werd gepubliceerd. Zo overleed in 1979 Sontrop's oude schoolvriend Jacques Boersma... alias Alain Teister. Oorzaak? Drank. Sontrop herinnert zich nog hoe Boersma op zijn pseudoniem was gekomen. Hij heette, geloof ik Theister, althans had zich die naam toegekend omdat hij toch eigenlijk vond dat er met de wereld iets moest worden... verhapstukt en iets afgerekend moest worden. Maar hij wilde dat niet op grove wijze doen. En had dus de voornaam Alain gekozen. En nou, dat is toch iemand. Dan zie je een verfijnde jongeling voor die, die, die kanten had hij. En de tijsterkant die had hij ook. En eh, ik kwam hem op, die, die, die, laat in de herfst, ik denk nog wel november... bij Scheldtema tegen, en hij zag er, wat zag hij er goed uit. Hij was mooi gebruind. En ik geloof dat hij in die tijd al een huisje had in Zuid-Italië... in Maratea, waar hij ook zijn vrouw later vandaan gehaald heeft. En ik maakte hem daar een compliment van. Hij zei, wat hier goed uit, wat een prachtige bruine kleur. En dat zelfs zonder zonnebank. Hij zei, ja, dat is mijn lever, die is doorgeslagen. En, en, en twee maanden daarna ging hij ex-people. Oftewel de pijp uit. Wat een minder vrolijke gebeurtenis was. Maar... Hij had, geloof ik, toen nog weer een roman ingeleverd bij de bij... en, en dat was niet helemaal gelukt. Remco die heeft zich daar nog mee bemoeid... en uh, die heeft toen toch beter gevonden om hem af te haken. Die zag het toch niet meer als helemaal haalbaar. En ik hoorde dat toen... We hadden een broeie achter de rug gehad over iets... maar dat was alweer lang bijgelegd. Dus dat was de enige broeie die we ooit gehad hebben. En ik belde hem op en zei: Goh, ik, ik wil er ook wel eens naar kijken. En eh, nou, ik kreeg het manuscript. En eh, vond ook wel dat er een, toch nog een hoop aan moest gebeuren. Maar ik dacht: Nou, met de moeder, wanhoop, kom je een heel eind. En, ik nodig hem bij mij thuis uit. Ik woonde toen nog op de Vondelstraat. En ik wist dat hij niets meer dronk. Dat was mij verteld, want men had hem gezegd van meneer Boers, maar als u daar nu opnieuw mee begint, dan bent u echt voor de kat. Dus ik had een keur van frisdranken in huis genomen. Dr. Siemens, vruchtensap en uh, god, je kunt het zo raar niet bedenken of ik had het. En Jacques komt bij mij en ik zeg: op die wat, wat moeilijke manier van mensen wat hiermee opgaan, hij van wat zal het zijn? Een. Uh, je zegt het maar, een whisky of wat dan wel wetend... dat hij zou zeggen, frisdrank. En dat zei hij ook, hij zei frisdrank. Dus ik kom met een blad met dokter Siemens erop... en uh, Siemens appelsap, hij zegt, nee, ik bedoel frisdrank. En dat bleek te zijn, het was een uur of vijf dat hij bij me kwam. En hij ging weg om half acht. En ik geloof dat we met z'n tweeën een drietal flessen wijn... En dat hij nog zo'n tien dikkontjes gros, zoals Carmichael zei, zijn, zijn meelik had gestoken. Dat was zijn toen maar oh, van frisdrank. Dat werkte dus niet echt. Nee. En dat hebben we dan ook gemerkt? Dat hebben we gemeten. Het ja, had natuurlijk een duidelijk element van, van authentieke zelfdestructie. Dat, als je zo tekeer gaat met zoiets, dan, dan is er meer aan de hand. Een gedicht nu van Alain Thijsster de jeugdvriend van Theo Sontroep. De opname dateert uit 1975. Toen trad Thijs er namelijk op tijdens de nacht van de poëzie. En het gedicht dat hij voorleest is opgedragen aan Remco Kampert. Remco op bed met de Sunday Times, de portable ongebruikt en vandaag onbruikbaar. Gisteren nog danke, dansend van dronkenschap naar huis. Giegelend... Om de brief uit Holland gekregen. Geachte heer Kampert, de laatste dat krijg ik. als schrijvers. Ik ben 18 jaar. Uh, ik zit in de vierde haven. Uh, kunt u mij wat over mijzelf vertellen? Met vriendelijke groeten, Leontien. Iets over mijzelf vertellen. Zorgelijk stijde hij uit over zee. In een lage, witte kamerjas. Een vermoeide verbaasde tovenaar, die elk moment kon vliegen. En wat dat vertellen betrof, hij dacht wel dat dat niet zo goed kon. De middernacht, nog uitvoerig omhelst, de feestdag ging in... nog eindig gerookt en een, aantal en een extra glas... maar dat mixt niet zo best toch, wat ik trouwens op het moment erg merk... Dus Remco op bed met de Sunday Times, behoorlijk verkreukeld... en ik in een stoel. En slecht in conditie natuurlijk. Goede raad was niet duur. Een fles champagne van 100 pesetas, daar ga je en zeker... het vijfde glas al begroeten, ons helden herboren. Na zo'n begin is een dag niet meer stuk te krijgen... wat we er nog maar niet meer probeerden... Ondanks dat de brief niet kwam, het meisje en ander versierde en de kroeg nog gesloten was. Maar Remco wist nog een andere. Met een flippermachine. En hartstikke open. Een goed gekozen cadeau. Stolz was er, was er tussen de oorlogen. Ik heb me helemaal geen voorstelling van Stols maken eerlijk ik gezegd. Ik zelfs niet naar die biografie nu gelezen te hebben. Ja. Dat blijft voor mij toch een, een, een wat uitgeverige uitgever. En, en wat mij in veel uitgevers wat irriteert... dat is die bejaarte bewondering voor de creativiteit. Wat van uh, wie ben ik dat ik dit mag doen? Ik vind het altijd een beetje sukkelig. Ja, ja, de, de, de Rovol-traditie, de, de, alsjeblieft. De, goed. Maar toen heb je na de oorlog, meteen na de oorlog eigenlijk gekregen... twee uitgevers die dat op eigen kracht... zonder uh, steun van uh, bedrijven die al bestonden geworden zijn... namelijk van Oorschot en uh, Lubberhuizen. Ja, twee totaal verschillende mensen natuurlijk. Dus uh, zelfs twee mensen in mijn leven ontmoet hij zo... Open. Pyramidaal verschillend waren. Maar als je jij bent, vind ik... dat hoef je niet te beamen, nog te ontkennen... maar ik vind jou een hele goede uitgever. Daar heb ik uh, vroeger ook geen geheim van gemaakt. Maar wanneer je... jezelf vergelijkt met van Oorschot en Lubberhuizen... laten we zeggen, de, de geven signalementen. Hmm. Nou ja... Uh, uh, Geert, uh, uh, Geert Lubberhuizen was, was geen creatief. In die zin... Dat hij eh, niet iemand was die in de uitgeverij terechtgekomen is. omdat hij tot de ontdekking kwam dat hij niet goed genoeg kon schrijven of wat dan ook. Geert heeft er een beroep van gemaakt. En Geert is daar een enorme instigator geworden. van allerlei hele belangrijke dingen die er bezig waren. Ik geloof dat er bij Geert van Oostschot toch wat anders lag. Die is begonnen als. Uh, hij is wel al heel snel de uitgeverij ingegaan. maar hij heeft een jeugdige leeftijd nog wel een paar gedichten gepubliceerd die daarna zorgvuldig onder het tapijt geveegd werden... en bleek daarna, tot ieders verbazing... wel degelijk hele interessante verhalen te kunnen schrijven. Maar was daarnaast zo'n ongelooflijke overpowering hun... dat er eigenlijk niet tegen op te treden was. Ik herinner me dat hij op jachtlust kwam. En daar hing in de gang... Een eh, portret dat Fritsi gemaakt had van Remco... dat hing later op de kamer van Geert. op de hangt van Het hangt er nog. <kijkt> en dat Van Oerschot zei... Ik koop dat portret. Waarop Fritzie zei... Geert, jij koopt niks. Dat blijft hier gewoon hangen. En eh, later is het naar die plaats gegaan... waar het ook hoorde, de kamer van Geert. Omdat het, het portret van Remco was. Maar wat was dan in godsnaam de relatie van Geert Van Oorschot met Remco? Een heel, heel, heel <kijkt> curieus voorstel. Hij kwam daar ook binnen en zei tegen politie met een fles sherry onder zijn arm... je moet daar bij die bij weg. Wat moet je met al die mensen? Want hij was absoluut zonder, absoluut zonder scrupules. Kon hem niet schelen. Nee. He, Vergeleken met Geert waren, laten we zeggen... een, een tamelijk achterbakse zoals als Spijkers en dergelijke heiligen... die nee. een Oreol om hun hoofd <laughs> mogen hebben. Ja, maar dat verklaart nog niet... De, de, de, het, laten we het hoge woord, maar uit laten gaan magnetisme. Maar Geert, van was van, Geert was van een hele merkwaardige loyaliteit... en tegelijkertijd van een roekeloze geslepenheid. Ik herinner me dat ik in zijn kantoorpand, waar hij toen ook boven woonde... Een keer kwam en daar stond, je had daar zo'n zo in het vierkant naar boven lopende trap, zoals je dat in deftige huizen hebt. Nu is het een beetje een raar pand, zeker een heel lelijk pand, maar toch met een zekere ruimheid gebouwd. En daar stond, tot ongeveer de derde verdieping omhoog reizend, een toren, een vierkante toren van boeken, met een diameter van een meter of vier. En wij lopen die trap op en Geertie neemt zijn. Theatrale napoleontische houding aan en strekt zijn arm... en wijst op die toren van boeken die allemaal verpakt waren in zuigpapier. Je kon het dus niet zien wat het was. En zegt tegen mij, weet je wat dat is? Naar die toren wijzen, zegt nee, Geert, heb ik geen idee. Maar dat begrijp je toch wel, zegt hij, nee, Geert. Ik bedoel, hoe kan ik dat? Ik kan van alles wijzen. Dat is het boek, zegt Geert, van een slecht mens... En ik zeg een beetje slijmerig, wel wetend dat de werkelijkheid anders is. Maar Geert, je geeft toch geen boeken uit van slechte mensen? Hoewel dat natuurlijk toch meestal de aardigste schrijvers zijn. Hij zegt, dat is het boek van Wim Hermans. Oh, ja. En ik zeg, nou Geert, maar ik weet nog steeds... Dat is de God onverkoopbaar! Nou, hij heeft ze echt allemaal tot het laatste exemplaar verkocht. Oh, ja, Daar stond een u. appeltje voor de dorst. Ja? Goeie uitgever. Ja, goede uitgever. En niet en... een rampje. Niet Ramsje, maar hij heeft, laten we zeggen, als je het hele fonds ziet... Hè, de, dan de, hij heeft hij flink zijn best gedaan. Hij, hij heeft libertinage mogelijk gemaakt. Zo niet de stoot daarvoor gegeven. Daarna wilde hij met alle geweld zelf in de, de redactie van Tirade... omdat hij dacht dat anders allerlei snotneuzen het op het verkeerde sporen zouden brengen. Ja, en dan gebeurde ramp op ramp. Want je weet, zo al, Geert er in de redactie ging zitten... dan begon het krawal meteen. Ja. Het ging altijd mis. Een opname uit het Historisch Archief nu. Met, dat moet ik erbij zeggen, de nadruk op historisch. Het door Theo Sontroep al geïmiteerde stemgeluid van Geert van Oorschot. Van Oorschot vertelt over Kees de Jongen van Theo Thijssen. Op het ouderblad van de onderwezelsbond van Theijsen, School en Huis, een blaadje met een groene omslag, waren we natuurlijk geabonneerd. Toen Theo Thijssen in dat blaadje zijn Kees de Jonge ging publiceren... las mijn vader elke aflevering voor. Dat blaadje mocht nooit worden weggegooid. Mijn moeder maakte er een stapeltje van... dat in het kabinet bewaard werd. Ik herinner mij die voorleesavonden. We waren dan allemaal erg ontroerd. Ik herinner mij dat moeder zei... die Kees zou ik wel in huis willen hebben. En ik herinner mij ook... dat mijn vader een keer onder het voorlezen niet verder kon... omdat hem een paar tranen dwars zaten. En ik, toen vader Kees de jongen voorlas was ik even oud als Kees. En Geert van Oorschot. Een een... Terug nu naar het gesprek dat Tom Roodduin en Henk Hofland voerden... met uitgever Theo Sontrop. Henk Hofland. Zie je eh, nu in de uitgeverswereld zo iemand verschijnen? Ik denk dat dat heel eh, moeilijk te realiseren is, langzamerhand. Waarom? Omdat de... de... De situatie zoals je die in het buitenland kunt zien... met het buitenland bedoel ik Engeland en Amerika... en Frankrijk en Duitsland, dat we die geleidelijk aan hier ook krijgen. Met de, de, de vorming van de conglomerates waar gelet wordt op een, een, een winstoptimalisering... waarbij ook casus worden afgegeven door de managers die aan het roer zitten... dat in bepaalde series de omvang van de boeken... niet meer dan zoveel pagina's mogen bedragen. Want anders dan kunnen we daar niets meer aan verdienen. Uh, dat zal, denk ik, de komende tien jaar steeds meer zichtbaar worden. Ik zie iets voor me... De, bevlogen... de bevlogenheid is eruit. Bovendien is er iets anders. Dit zijn mensen die een zeker vertrouwen genoten... Geert genoot zijn eigen vertrouwen. En het vertrouwen van zijn drukker, wat in dat geval niet onbelangrijk is. Geert Lubberhuizen die was in zekere zin verantwoording verschuldigd. Tenminste, ik geloof dat dat zo was. Jij weet het beter dan ik. Aan de coöperatie. Hij moest toch verantwoording en, en aan zijn bestuur. Hij kon geen al te dwaze dingen doen. Maar ik denk niet dat dat bestuur zei. Luister, Geert Lubberhuizen, je hebt nu van die auteur dat en dat en dat boek uitgegeven. Dat is alle drie verliesgevend. Moet het niet eens een keer overwogen worden om die auteur de wacht aan te zeggen? Geen van maar er. dat is nu de situatie die wel zal gaan ontstaan de komende jaren. En die hier en daar al aan het ontstaan is. Dat is de commerciële kant van de zaak. En dat de zaak. is de commerciële kant maar van de zaak. Maar nu komen we aan de literaire, de, wil je de filosofische kant van de zaak. De, de, van de Oorschot en Lubberhuizen. En misschien in mindere mate nog andere uitgevers we hebben de grondslag voor hun succes in de naoorlogse periode waar we het nu over hebben gelegd door te herkennen ten eerste een stroming en ten tweede een manier van denken die eh, verder rijkt dan het strikt literaire. Dat is geen wonder, omdat ze de grondslag voor hun eh, uitgeverscarrière hebben gelegd... in een tijd van overgang. De tijd van overgang begrensd door halverwege de oorlog, 1950 ongeveer. Ja, maar dat kon toen ook alles. He. Dus het, het was heel plezierig om uit te geven. He, als er nu vandaag, laten we zeggen, een boek zou verschijnen... als Kustler, Nacht in de Middag. Of De yogi en de Volkscommissaris. Dan zouden we beide boeken waarschijnlijk verzuipen in de gigantische hoeveelheid vertaalde literatuur die er aan de markt komt. Toen bij de bezige bij, na de oorlog, die boeken van Kustler verschenen... toen holde iedereen naar de boekhandel toen die boeken de komen. was bijna niks. Ik herinner me dat, ik geloof, het exacte jaar weet ik niet meer... 1947, wat zal het geweest zijn? 1948, de geboorte van Jan Klaassen, van Klant. Dat is een bestsellertje geweest. Ja. Het was best een aardig boekje. Maar er was zo verrekte weinig... Ja, maar alles, het... alles lukte ook. Ja, nee, maar het is anders. Het de lag ook gunstig. Als ik je mag tegenspreken, het is anders. Het is uh, de, de, yogi en, uh, de yogi en de commissar... en uh, het hele werk van Kustler van kort na de oorlog... Dat was heel belangrijk, geeft... omdat het bijdroeg aan een, aan een politieke meningsvorming. Een lijn aan, ja. precies. En niet alleen een politieke, maar ook een literaire. Ja. En uh, het literaire en politieke vloeide sterk in elkaar over. Ja. Uh, dat heb je nu aan het einde. We zitten nu aan het einde van een periode, namelijk die van de Koude Oorlog. Het uh, uiteenvallen van heel Europa, zoals we zien. Ondanks het feit dat men uh, zijn theoretisch uiterste best doet om, althans West-Europa met daarbij Oost-Europa, tot een nieuw geheel te smeden. Uh, dat mislukt. De praktijk van het uiteenvallen is veel sterker dan de theorie van het samenvatten. Ja. En als daar nu op dit moment uh, bij een uitgeverij... een boek over wordt aangeboden... dan zegt van wat er de laatste twee jaar gebeurd is... dan doet iedereen uitermate schichtig. En zegt van ja, het is wel erg dik. En bovendien, het gaat allemaal zo snel. Het is nog maar de vraag of dat boek tegen de tijd dat we ermee aan de markt komen... nog wel door iemand gelezen wordt. Bovendien, het komt iedereen langzamerhand alle openingen uit. Ze zien het in, in allerlei nieuwsprogramma's, ze zien het in dit en in dat. Men is ook minder hongerig geworden, geloof ik, naar die informatie op papier. Ik vind het heel vervelend dat die, die beeldvorming voor een groot gedeelte bepaald wordt... door inderdaad de, de vorming van het beeld dat ze voor hun neus hebben. Fameuze en eigenzinnige uitgevers als Lubbehuizen en Van Oorschot... Theo Sontrop ziet ze in het huidige literaire klimaat niet meer opstaan. De rekenaars die nu aan de top van de uitgeversconglomeraten staan... laten het soort eigenwijsheid van deze twee mensen niet meer toe. Maar intussen zijn Lubbehuizen en Van Oorschot... samen verantwoordelijk voor de belangrijkste boeken... uit de naoorlogse Nederlandse literatuur. En niet die managementstypes. Theo Sontrop. Ik denk dat het zo is dat er binnen die, die, binnen die uitgeverijen... Om dat woord te gebruiken, binnen die structuren van die uitgeverijen. Dat er weinig ruimte meer is om mensen met een bepaald soort creativiteit, waar men zoveel plezier van kan hebben, nog die ruimte te geven die zij zouden moeten hebben. Omdat ze doode eenvoudig door die hete damp van die computer die in hun nek staat. Eh, Zover nooit zullen komen dat ze die, die executive power krijgen. Wat zou je moeten doen? Eh, ik vind dat, een, eh, laten we dat dan maar zorgwekkend noemen. Het is tenslotte toch een serieus programma. Dus eh, dat woord mogen we ook wel gebruiken. Wat zou je moeten doen om een uitgeverij... Ik vraag dat niet uit eigen belang, maar eh, omdat het aan de orde is. Wat zou je moeten doen om een uitgeverij te maken... tot het centrum van een aantal schrijvers... Mensen die plezier hebben om te denken, eh, om met elkaar te verkeren... dusdanig dat daar een club uit ontstaat... dat een verzameling, een stroom van kritische... zowel als creatieve literatuur veroorzaakt. Ik denk dat je daar heel weinig aan kunt doen in die zin. Eh, dat je waarschijnlijk niet... Eh een situatie zult kunnen creëren waarin je dat in de hand hebt. Er is een, een algemene ontwikkeling zijn op het ogenblik... waarin men nu eenmaal dit en dit en dit en dit en dit doet. En of dat nu verstandige beslissingen zijn of niet... daar bekomert men zich helemaal niet om, want men volgt een bepaald patroon. En die, uh, die juggernautwagen die rijdt nog wel, hoor. Ik ben er heel erg uh, weinig optimistisch over. Het is precies hetzelfde wat je overal kan zien. Het uitwieden van allerlei mensen in, in, in, in Engeland en in Frankrijk. Je hebt het gezien wat er met Jason Epstein gebeurd is. Je hebt het gezien wat er met, uh, nou ja, met vier, vijf mensen in Engeland en Amerika gebeurd is. Uh, ze zijn een, een commercial risk, dus gaan ze eruit... En wat is, in vertaald naar de Nederlandse situatie... het gevolg van dat beeldscherm in de nek van de hedendaagse uitgeving... Nou, voor de Nederlandse dat, literatuur? Dat iedere, dat iedere aankoop en iedere beslissing... tegenwoordig op vijf verschillende manieren wordt doorgerekend. En eh, dat je wel heel erg je poot moet stevig houden om je zin te krijgen. Maar, maar hoe verhoudt de naoorlogse Nederlandse literatuur... van zich de afgelopen... Of laten we zeggen, van na de oorlog tot 19, pakweg 75, 80... Ja. zeg tot die van daarna. Zeg maar tot 85 ongeveer. Ik denk dat toen zo'n beetje het breukpunt lag. He, toen die algemene deconfiture en moeheid in de Nederlandse uitgeverij optrad. En toen er overal mensen ontslagen werden... omdat er inderdaad de grote voorraden waren. Want toen begon het leespatroon zich te wijzigen. Daar is een wijziging verschilt... in het leespatroon. Hoe merk je dat in de kiosk? Wat voor soort literatuur zie je nu? Uh, je ziet die boeken naar boven drijven... die in, in, in, in, echt in het centrum van de aandacht komen te staan... door literaire programma's... door een ongelooflijk uh, vaak hele clevere vorm van... van, van, van laten we het woord nu maar laten vallen van hype... op grond waarvan dingen van, van secundair of tertiair belang... of vaak van helemaal geen enkel belang... met 150.000 exemplaren verkocht worden. En... Ik heb de illusie dat dat, laten we zeggen, twintig jaar geleden... lang niet in die mate het geval was. Je zegt nu, dat, zijn, uh, dat is het gevolg van een aantal uh, ontwikkelingen... waar we eigenlijk weinig aan kunnen doen. Het ja. onderwijs, de televisie... De, de, de, de, de, de, de bestedings, het hele bestedingspatroon. Het bestedingspatroon. Ik, zie, ik zie om mij heen mensen die nog wel eens een boek lazen en een boek kochten. Maar ze kopen en, uh, lezen wat minder. En ze kopen wat minder, want ze willen nu toch wel drie keer per jaar met vakantie. En dat geld moet ergens vandaan komen. Ja. Ze hebben geen valse, valse bankbiljettenmachines staan. Het hele bestedingspatroon is aan het verschuiven. En je kunt wel zeggen: van hoe keer je dat? Nou, dat keer je niet. Er is een ontwikkeling, ik bedoel, er is uh, nog nooit een periode geweest waarin dingen niet verschuiven nee. en onomkeerbaar verschuiven. Maar wat je tussen de regels, of wel misschien zelfs hoe langer hoe explicieter vertelt, is de ondergang van de Nederlandse geschreven en gelezen cultuur. Niet, niet de gehoorde, niet, niet de bekeken, maar wel de geschreven en gelezen cultuur. Nou, niet, niet de ondergang, er zullen op een bepaald moment... een aantal hele mooie natuurreservaten overblijven. Er blijft natuurlijk altijd een, een, een groep mensen die wel degelijk blijft lezen. Maar een feit is dat de verkoop van het Nederlandse boek in aantallen stokt. Dat is een hard feit, dat wordt ieder jaar zichtbaarder. En men kan er voorlopig nog vrede mee hebben... omdat de totale omzet van die boeken... dat klimt ieder jaar nog een beetje. Ja, omdat er met die prijzen geduwd wordt. Denk je dat het zin zou hebben... laten we eens een, uh, uh, een utopie spinnen? Denk je dat het zin zou hebben... dat uh, de, de verzuiling is achter de rug? <kliek> op basis daarvan zou je kunnen zeggen... de geletterden en de... Denkende, denkende deel der natie, waar we het dan wel eens over hebben, eh, moet zich verenigen en iets stichten dat zowel een krant is als een uitgeverij, als een televisiestation. Zoals je in, in New York heb je de New York Times eh, twee radios. Dat was toch een beetje het idee dat Bert Pool voor, voor, voorzweefde. Ja. Dat, dat bedoel, dus wat, wat, mee, wat, ja, wat, dus wat Paul daarmee mee, eigenlijk ja. wilde... En, en er waren mensen die deden daar wat lacherig over. Ik heb dat nooit zo aardig gevonden. Dat was toch iets dergelijks. Dat probeerde je toch ook in aanleg ook al met zo'n Hollands Maanblad... wat, wat een, een voortreffelijk tijdschrift was. En je zou uit al die jaargangen van het Hollands Maanblad... een reader kunnen maken van duizend bladzijzen... van je stijl achterover slaat. Dat is indrukwekkend wat hij daar in de loop van de jaren gedaan heeft... Maar het was natuurlijk toch op een of andere manier vechten tegen de bierkaai. En het eindigde met avonden in de provincie waar de notaris kwam. En de apotheker die toch al boeken kocht... Je krijgt er dan natuurlijk altijd weer de mensen op af die toch al geïnteresseerd zijn. Dus het apostolaat, daar zie ik weinig heil in. Steo Sontrop is de bevlogenheid weg. De uitgever in Rusten, hij is tegenwoordig als adviseur betrokken... bij zijn oude uitgeverij De Arbeiderspers... denkt dat door het ontbreken van sociale tegenstellingen... het wegvallen van oude kindconflicten... en ja, een koude oorlog hebben we ook al niet meer... dat door het ontbreken van die dingen... ook een interessante Nederlandse literatuur ontbreekt. De schrijvers van nu, daar heeft Sontrop niet zo'n hoge dunk van... Ik kom een keer op een maximale avondje, een anderhalf jaar geleden... dat is bij die aardige boekhandel verloren tijd... daar leest een prosaïst. Zo'n jongen met een rugzakje... daar kun je nog geen gedroogde, dode muis in opbergen. Zijn intellectuele bagage is niet groot. Zijn enthousiasme is er wel. Die jongen leest voor... en die heeft het op een bepaald moment over de god... die het vuur gestolen heeft, dat is Prometheus... En er is daarna een pauzetje en er wordt een kopje koffie geschonken. En ik herinner me dat ik met Joost Swagerman sta te praten... en dat die jongen onze kant uitkomt. Want ik zeg, dat was een heel interessant verhaal dat je net las. En zou het soms kunnen dat... Ik wilde mij nog niet schuldig maken aan een sweeping statement... maar dat Prometheus verwant is aan Zeus... en dat die weer verwant is aan de Jezus van de Roomsen... waarop Joost Swagerman mij in de zijpoorten zegt... Het doet niet zo vervelend... Ja. Ik vind dat een veelzeggende randanecdote. Ja, het is, het... Daar leest een jonge schrijver en die heeft het over Prometheus. Ik maak me daar zorgen over. Ja. En dan, ik, bedoel, ik vertel dit verhaal ook wel eens in een, uh, een kleine kring. Ik echt hey, God, wat ben je toch bezig een oude lul te worden? Ik zeg: Dat ben ik al lang. Ja. Daarom kan, of er is het allerdomste meisje uit het gezelschap, zeggen van Maar die jongen kan toch nog wel een goed mens zijn? Ja, ja een mens. Zij natuurlijk, ja. kan een heel goed mens zijn. Ja. Ja, als je hij, als hij het maar nou begrijpt. En dat is een soort culturele verloedering. Dat is een, die arme jongen kan er ook niks aan doen. Dat maakt het ook zo tragisch. Hoe gaat het met die prachtige reeks van jullie? Privé domein. Die reeks die neemt toe in welgevallen bij God en bij de mensen. Dat is nou heel troostrijk. Dat er op een bepaald moment eh, een, een keuze verschijnt uit die zoedelbücher van Pessoa. En dat er dat er daar dan toch 3,5 van verkocht worden... In, in de tijd van een paar maanden. Maar ook dat is toch weer iets anders... dan wat er 25 jaar geleden gebeurde. Ik denk dat er een, vers, een, een, een verschil is... in de redenen waarom mensen in die tijd boeken kochten. Men, men is tegenwoordig, geloof ik, meer geneigd om die boeken te kopen... omdat een, een, een, een, dat het een zeker soort façadewaarde heeft... Ja, een van de dingen die, die je daaruit zou kunnen besluiten... is dat de schandaalwaarde die de literatuur vroeger had... dat die verdwenen is. Laten we zeggen, Herman schrijft... Ik heb altijd gelijk. Reven schrijft zijn korte verhaal in het Engels. Er zijn allerlei voorbeelden te vinden. Charles schrijft Volgt het spoor terug... Dat zijn allemaal boeken die grote rellen hebben veroorzaakt kort nadat ze gepubliceerd werden. Ja, het waren literaire rellen, maar ik, ik ga je niet zitten pluggen. Maar het succes van een aantal delen in privé-domein is natuurlijk juist te danken of te wijten aan die schandaalwaarde van die delen en het voyeurisme van de lezers. Uh, Claire Gaulle, een uiterst giftig wijfje. Dat op C 1 al begint te vertellen... dat ze het liefst zelf haar moeder in het bad verzopen had. En dat Rielke impotent was en dat Joyce er niks van kon. En dat ze er allemaal niks van konden. He, dat lezen mensen graag. Het dagboek van de Goncourts. Dat wij met zorg hebben gevraagd... het selecteren aan Leo van Maris om daar de Dirty Brothers uit te halen. He, de, de, de ranzige, de gemeene anekdotes. De weken onderbuik van de 19e eeuw. Zes drukken. Dat zijn... Dat zijn hele leuke boeken geworden. Maar mensen lezen die privé domeindelen, juist die. Klaus Mann bijvoorbeeld, Wen Wendepunkt. Daar zit toch pek en zwavel omheen. Juist ja. die delen met de meeste pekkenswafel... Haat is een deugd van ja. Nou, Je zult die man iedere avond op bezoek krijgen. Ja, maar dat dat, komt, lezen, dat maar leest men, dat, men graag. Maar dat, maar dat komt niet alleen door de schandaalwaarde... maar eh, dat komt ook door de grote precisie waarmee geschreven is. Natuurlijk. Eh, Jules Renard die zegt... En, en, er is maar één ding mis met de wereld... dat niet iedereen als wees geboren wordt. Ja. Nou ja, Dat moet bij iedereen in kruissteek boven het bedje hangen. Ja. Nee, maar dat goed, zijn geweldige uh, dingen. Ja. Maar het gaat ook om dat in Andermans ziel kijken. En die belangstelling, dat vind ik heel troostrijk... die is er bij een toplaag van lezers. Want wat zijn er nog? 10.000 boeken op een bevolking van 15 miljoen. Nee, dat is niet veel. Maar die boeken die je net noemt... die hadden in hun tijd vooral hun schandaalwaarde. Terwijl waar en Henk het heb ik over nog... had... Ja uh, goed, maar er komen geen processen meer van. En dat was nee. uh, met die nee. door hen genoemde boeken nee, wel het geval... Een, een met... proces helpt geweldig. Je ziet het aan vals licht... Van Joost Vageman. Daar wordt een popgroep genoemd in één zinnetje. En Daar wordt een televisiepresentator genoemd. waarvan gesuggereerd wordt dat hij naar de Hoeren gaat. Nou, dat schijnt volgens feministen. 70% van de hele Nederlandse mannelijke bevolking te zijn. Zulk nieuws lijkt me dat niet. En de boek zooms away. Dat is natuurlijk belachelijk. Ja, vind ik niet te begrijpen, nee, maar ik Is, begrijp is, is zo'n schandaal vergelijkbaar met het ezelsproces nee, van leven? Nee, dat, dat, dat vind ik juist zo treurig... dat ze tegenwoordig zelfs al om, om een halve linea naar de boekhandel sjouwen. Maar dit zijn toch hele andere schandalen? Dat zijn dat de, daarom... de, de privé-genre-schandalen. Ja, dat bedoel ik. We zijn nu, we zijn, boeken worden nu verkocht op grond van uh, schandaaltjes... Die de privékant uitgaan. Maar als je nou maar niet zo... meer, het gaat niet meer over zaken. Het gaat niet meer over mening, vrijheid van meningsuiting. Het gaat niet meer om, laten we zeggen. Hermans, ik heb altijd gelijk waarin staat. En dat zit er maar in het zuiden. met rotte tanden van het al en dat plant zich maar voor. Daar liggen ze in de rol. Hè? Ik bedoel, <lacht> dit soort dingen. dat mag je tegenwoordig allemaal schrijven. Ja, ze krabben zich in hun schaamharen. Ze laten een wind. <lacht> nou, dat vind ik nog een heel goede ja. zin hoor. Ja. Moet ik zeggen. Kan er nog mee en door, stoot, wil ik kan Daar stoot niemand zich meer aan. dus Theo Sontrop. En we besluiten deze aflevering van Grondleggers... met een gedicht van Fritsie ten Harmsen van de Beek. Sontrop vertelde dat veel mensen in de jaren zestig dachten... dat het debuut van Fritsie ten Harmsen van de Beek... niet door haarzelf was geschreven. Ook hij werd nog als mogelijke spookschrijver genoemd. Maar ze had het wis en waarachtig wel allemaal zelf opgeschreven. En inmiddels is haar toon niet meer weg te denken uit de Nederlandse poëzie. Luistert u maar. Dit is een opname uit 1970. Geachte muizenpoot. Hoe gaat het met u? Met mij goed. Wel is alles heel vervelend. Als ik voorover lig, gebed in mijn gedachten aan u... En ben ik ook heel eenzaam. En onderga de lente als een flauwte. Dit is mij nu zo vaak al overkomen... dat ik er de klad van in mijn wezen heb. En dat tussen het afgerukte vlees der hyacinthe... de verplegers van die bloemen knielen voor vreemdelingen. Dit heb ik zelf gezien vanuit de trein naar Haarlem... Zoiets zondigs en krankzinnigs u te schrijven. Maar omdat lente van liefde een abstractie is... en niet omgekeerd. Opdat u daar niet in zal trappen. In een vreemd land en zo eenzaam te dwalen. haakjes, Bepalend voor het lot van zwervelingen enkel herkomst. Nu... Met mijn hart gaat het wel beter, maar de tuin is verwoest, mijn lam verwoest. En sta ik radeloos. Onder onzuiver groen in dit en komende seizoenen. Mijn hoofd tot hatens toe, mijn hout tot bladeren bedorven. En schrijven we pas mij. Dat hebt u er nou van. Meis winters te beminnen en zomers te dwingen. Onder raar loven, humorlof, humorloos en ons Chinees te wezen, mij liefhebbend, evenwichtig als een oude man... genegenheid, doen doenzien, ontaarden in het teer... vaatzuchtig, zeuren der libellen, damesachtige dames. Want ik weet mijn plek. Een teerpunt. Een voordeel zo te zien... maar wezenlijke reden om over in te zitten dan de onbenulligheden die van onderhonden het leven leiden tot van van Zul ik lijden slechts gemotiveerd, maar zinvol? Want wie, wie vreet mijn spuit? Neem dan de bomen maar, die bloeiend blind tot vaderloos afvallige vruchten... bederf en winterkou en nooit een klacht... Want tot verstommens toe is liefde hun te moeder, Te moeden is. Liefde mij te moeden is. Liefde mij, et cetera. Dat was Fritzie ten Harmse van der Beek in een aflevering van Grondleggers. Dit gedicht las zij voor in 1970... En dit programma werd in 1992 gemaakt door Wim Brands, Cor Henk Hofland en Tom Rooduim. Te gast was Theo Sontrop, de dichter, letterkundige en uitgever. Vierde afgelopen donderdag zijn 82e verjaardag. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar Radiokunst. Er is mist. Dat is duidelijk. Reportages. Dit is allemaal zeg. Documentaires. Ja, het is, het is ongelooflijk ontroerend. Hoorspelen. Dat is met flessen jongen, klaren gepaard gegaan. Interviews. Heeft het leven zin? Waartoe zijn wij op aarde? Verhalen. En dit feestelijk geluid willen wij u niet onthouden. En meer. Hier is weinig meer aan toe te voegen. Woord. En voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. En terugluisteren, dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En daar kunt u zich trouwens ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling van onze nachten hier op Radio 1. En terugluisteren kan trouwens ook nog via de speciale Radio Gemist app voor iPhone van de VPRO. En je kunt je ook nog direct abonneren op de podcast alsof het niet genoeg is. Dat kan via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Het is uh, bijna één minuut voor drie. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En straks bijzondere radio voor de liefhebber en de fans. Een uurtje Jan Titel, de legendarische radiotechnicus. Hij is inmiddels al 24 jaar dood, maar in het Nederlands archief voor beeld en geluid laat hij als het ware nog steeds van zich horen. En dat doen we hierin woord dan ook. Tot zometeen.